Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord heeft geprobeerd de mishandeling van een scheidsrechter in de Kuip stil te houden. Met dat verhaal komen NRC en het programma Boos. Uit ons onderzoek blijkt dat er innige banden lopen tussen veroordeelde Feyenoord supporters en medewerkers van de club. Waaronder meerdere stafleden en een speler van het eerste elftal. Maar ook dat Feyenoord gewelddadige, homofobe en antisemitische supporters beschermt en zelfs actief met hen samenwerkt. Tijdens een supporterstoernooi zouden twee leden van de harde kern van Feyenoord een scheidsrechter hebben mishandeld. De club zou het slachtoffer daarna hebben gevraagd om geen aangifte te doen en de zaak buiten justitie om te regelen. Australië wordt het eerste land ter wereld met een social media verbod voor kinderen. Over een jaar moet je daar minimaal 16 zijn om op Snapchat of TikTok te zitten. Het is bedoeld om kinderen te beschermen tegen online pesten en te voorkomen dat ze onzeker worden door alles wat ze zien op de socials. Jongeren in Australië zijn niet allemaal even enthousiast. Ik denk niet dat ze het verbod moeten doen, want veel kinderen van onze leeftijd gebruiken media en dat soort dingen. Het is een belangrijke manier waarop de meeste studenten in onze school communiceren. Dus well. so ik denk dat het verbod op sociale media ook de mentale gezondheid van mensen zal verpesten en dat soort dingen. En het is de belangrijkste manier waarop mensen communiceren. We dus, we gebruiken social media om met elkaar te praten. Ja, toch denken de meeste Australiërs er anders over, zegt onze correspondent. Ruim drie kwart van de Australische bevolking is voor dit verbod. Al is nog veel onduidelijk over hoe dat er in de praktijk uit gaat zien. Zeker is wel dat de sociale mediabedrijven verantwoordelijk zijn voor het naleven van het verbod. En ze krijgen een jaar de tijd om zich daarop voor te bereiden. Daarna riskeren ze een boete van 30 miljoen euro. En regenwormen zijn handig in de strijd tegen wateroverlast. Ze graven kleine gaatjes waardoor de regen sneller de bodem in verdwijnt. Dat weten ze in Den Bos ook. En daarom hebben ze basisschoolleerlingen ingezet om 150 kilo regenwormen uit te zetten. Denk je misschien goor? Maar nee hoor. Het voelt heel lekker dat je dan al die wormen in je hand hebt... En het is gewoon leuk om te doen om uit te zetten. Het is best wel glibberig en het voelt best wel vreemd. Het is gewoon leuk om te doen. Ja, de gemeente heeft niet alleen gratis werknemers op deze manier. Den Bosch hoopt ook dat de kinderen iets leren over biodiversiteit en het omgaan met klimaatverandering. Het weer het blijft droog, maar het koelt vannacht wel af tot rond het vriespunt. Morgen een redelijk zonnige dag bij een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files zijn langer dan normaal op donderdag. Zo staat er nog 200 kilometer file in de regio. De langste files van dit moment staan onder andere op de A10. Rijd je op de ring noord richting Zaandam... dan heb je tussen Watergraafsmeer en Landsmeer ruim een half uur vertraging. Ook staat het vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knooppunt Velse, 35 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo 15 minuten oponthoud. Verder sta je ook vast op de N9, Den Helden richting Altmaar. Tussen Egmond en knooppunt Kooimeer, 20 minuten vertraging. En rijd je op de N200 van Amsterdam naar Haarlem... dan heb je tussen Sloterdijk en knooppunt Rotterpolderplein... een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht... en rijkswaterstaat verwacht dat de weg om vijf uur weer open gaat. Verder ook nog vielen op de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Bloemendaal en IJmuiden ruim een half uur oponthoud. En op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... tussen Spaarnwoude en Woude en de aansluiting met de A22... Een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 Every tooth in your head Oh, sweetness, sweetness I was only joking when I said by rights You should be bludgeoned in your bed De reden waarom ik nu begin is dat er vanavond helemaal geen uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf of een uh, live optreden in Alternative is. Ja, dan heb ik uh, gewoon wat meer tijd. Dan kan ik hem ook uh, live uh, erin uh, gooien. Deze zandwoord draait door. De smits. Beter het spits af tussen 6 en 7. Dit zijn de Rhythmics ja, met Arita Franklin. De nummers van de hand van Lennon en McCartney uh, kwamen, was er toch ook wat moois werk van de hand van George Harrison. Dit was één van de nummers van de Beatles die door George Harrison is uh, geschreven. Daarvoor hoorde je de Rhythmics samen met Rita Franklin. En uh, dit mag ook wel weer eens een keertje, denk ik. Want dit is een klassieker, denk ik, alweer van bijna 40 jaar geleden. Want 1985 was dit volgens mij een hele grote hit. Kate Bush and running up that hill.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 Oh, just like you Dawn. I see you trudging down the Boulevard Another Soul surge ending in nothing, it's all over the news What oh, does many like you?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 Een van de mooiste nummers die op het album The Lowlands staat van Niels Buis. Ja, onthoud die naam mensen, want het is één van de betere albums van dit jaar. Daarvoor hoorde je Kate Bush en Running Up Dead Hill. Tijd weer voor gewoon... We uh, zijn even terug in de tijd weer, naar de jaren tachtig. Kan het ook anders. is ook van een uh, succesalbum geweest. Ik geloof dat dit wel de vierde of de vijfde single die ze ervan af hebben getrokken van Tango in the Night... Alleen deed hij niet zo heel veel. Seven Wonders. Wonders. Oh, See the seven wonders. I made the path till the I'll make a prayer to the rainbow's end. I never live to match the beauty of. En dan eh, zitten we alweer bijna aan het einde van uh, het uh, eerste half uur. Want dan krijgen we het uh, overzicht van het nieuws. Kan je eigenlijk wel een beetje skippen. Want als je een beetje in de nieuwsmenen bent uh, zoals ik. Kan je het gewoon overslaan. Want al die uh, bakken. Alleen uh, daar zitten we allemaal niet op te wachten eerlijk gezegd. Wat we nog wel even gaan doen. Tot aan de hoofdpunten van het nieuws. Uit half zeven. Rond half zeven. Uit half zeven. Is deze van de police dus. En het nummer dat heet. Walking on the Moon. the moon de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn twee minderjarige jongens opgepakt... voor het bedreigen van een middelbare school. Er ging een oproep rond om beter niet naar het Kalscollege in IJsselstein te komen... met daarbij een foto van een vuurwapen. Volgens de politie gaat het om kopieergedrag. Bij omroep NTR is de Raad van Toezicht opgestapt, meldt het AD. Tijdens het onderzoek naar de werkkultuur... is een aanzienlijk aantal meldingen over mediadirecteur Willemijn Francisse aan het licht gekomen... En volgens het Europees Parlement waren de verkiezingen in Georgië ondemocratisch en was er sprake van verkiezingsfraude. Het parlement wil dat het land binnen een jaar nieuwe verkiezingen houdt. Het weer, vanavond en vannacht droog, een temperatuur rond het vriespunt. Morgen eerst mist, later zon en een graad of zeven. En iedereen moet denken dat Robert Palmer eigenlijk de originele uitvoering was, uh, had gemaakt. Zo is het dus niet, lieve vrienden, want het is iets eerder geweest dat uh, dit was uitgebracht voordat uh, Robert Palmer dat deed. Sherelle en I Didn't Mean To Turn You On. Een overduidelijke productie van uh, de heren uh, Jimmy Jam en Terry Lewis. Nou. Dat waren toch wel uh, degenen die een beetje patent hadden op uh, grote dance-nummers. Alsof we dan toch nog een beetje erin uh, door blijven gaan. Want ja, dit is dan nog iets eerder uit uh, de jaren 80. Een echte floor filler, zoals ze dat wel eens plegen te noemen. En het is van Dr. Perry Johnson, want dat is degene die je hoort... Maar de originele uitvoering, of tenminste de, de dance-uitvoering, is van meneer Hamilton Bohennen. Niet die autocrew, maar hij heet zo: Hamilton Bohennen. And let's start to dance again. message Is in the mule. music. Now, if you're ready, the band's got the notion to put your rhythm sections in motion. Shimmy, shimmy, cocoa bop, you're rocking with the dial. I'm gonna do it now. The big fun has just begun. Well, I'm mean, here you all night. Don't you wanna know dance? Don't you dance? Know tang, tang, boogie, bang! Let's rock the house, let's shock the house. Boom, boom, shaking room. Let's rock the house, let's shock the house all night, all right Don't stop, don't stop, don't block the dock Shake a boom, boom, shake a tang, tang, shake a boom, boom, tang, tang. Rubber tumb tumb, boom, bang that bang. Dat was Michael Jackson en je hebt de Queen op Pop En ik zeg, je hebt, want ja, Michael Jackson leeft niet meer, maar Madonna gewoon nog wel. En uh, dit was The Look of Love. Daarvoor hoorde je Let's Start to Dance Again van Bo Hennen. En dat is ook alweer een, een tijdje terug, 1981. En dan moet ik iets uh, krijgen. Is dus zit met draden in de weg van mijn koptelefoon. En dit is een beetje een, uh, ja, wat, uh, wat dat betreft een, een nummer uh, met een rauw randje. donker randje misschien ook. En ze komen uit Tijnmaat. is een Engelse band. En ze heet de Maximeel Park. En Meeting Up... Hoe kom ik aan die nummers? Nou, Dat heeft met, uh, met een aantal dingen te maken. Ik wil nog wel eens uh, luisteren, Frink, naar andere radioprogramma's uh, van uh, lokale radiostations. Er zijn er drie. Eén uh, is Maarten Verduin met uh, Podium 107. Dat is, uh, doet hij niet alleen. Dat doet hij met een batterij van mensen. Twee is het uh, programma van uh, de heer Willem de Waard. Op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dat van Maarten is bij RPL Woerden. Tussen 4 en 6. En dan is er ook nog Roy de Smet. Met Roy daaruit door. Op de maandag tussen 7 en 10 bij de lokale omroep van Volendam Edam. En ooit schaf daar ene kees Meis aan. En van hem had ik dit nummer. Uh, Maximo Park met Meeting Up. Want die heeft hij ooit nog eens een keer laten horen. En ik was daar eigenlijk toch best wel een beetje uh, weg van. Dus uh, daarom uh, laat ik hem ook uh, horen. En tot aan. Nou, ik weet niet of we nog nieuws krijgen om 7 uh, uur. Ik ben al twee keer gevot, Drie keer zelfs al bijna. Dus ik moet om 7 uur toch echt even een beetje opletten of er uh, ook nieuws is. Eén voordeel, er is geen band vanavond. Dus... En ook geen 3 voor 12 noord hollandse vloedgolf maar gewoon een alternatieve VM. En wat we dan gaan doen tussen 7 en 10, dat hoor je straks na 7 uur. Thank